Osama Nam Osama Feedbini rezama, Fe Debinil R Zishama, Nam Osama, Nam Osama, Nam Osama, Nam Osama, Nam Osama, Fe Debini Abdullah, Mishnah Rajab, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Wa Salatu, Wa Salam, Ala Rasoolallah, Wa Ala Alihi, Wa Sahibihi, Wa Amin Wa Wa Ba'at. Salam, wa Ala min het tab' Dit is een bericht aan het Westen in het algemeen, maar om specifiek te zijn, België, Nederland, aangezien zij Nederlandstalig zijn. Een week hebben wij gewacht om deze video te verspreiden. We hebben jullie een week laten feesten, een week laten. Uh, amuseren. Uh, jullie hebben gedronken, jullie hebben genoeg alcohol geconsumeerd. Dus ik neem aan dat uh, de kater voorbij is. Uh, jullie hebben jullie goed laten gaan door het prachtige nieuws dat jullie hebben gekregen van Obama. Dat sheikh Osama gedood werd door Amerikaanse troepen. Dus na een week dachten wij van laten we even stilstaan bij, deze, bij, deze, uh, bij dit incident laten we zeggen. Osama is gedood. Is de oorlog voorbij? Dat is nu de vraag die we onszelf moeten stellen. We hebben heel wat analisten gehad en uh politicologen gehad op, op Terzake en VTM en andere zenders en in, in de kranten, in de media in het algemeen. Die zeiden van dit is het einde van al qaeda dit, dit, dit zal een slag zijn voor al qaeda We hebben nog een artikel gehad in de krant enkele dagen, dus gisteren of eergisteren, die zei dat door de informatie dat zij hebben gekregen of die zij hebben gevonden bij Escheikh Hussam Matthijs in die zogezegde villa, uh, hebben zij dan uh, genoeg materiaal om Al-Qaida volledig af te breken? nu de vraag die we onszelf moeten stellen, is het nu voorbij? Is de oorlog voorbij? Is de confrontatie voorbij? Wat is er nu? Wat komt er nog na Sheikh Hussama? Voordat we verder gaan op dit punt, wil ik zeggen van waar is de rechtvaardigheid? De universele rechten van de mens die jullie hebben opgesteld, die het Westen heeft opgesteld en die zegt van, die zijn heilig. Daar mag niet aan, ge, ge, daar mag niet aan, aan uh, uh, getwijfeld worden, of daar mag geen enkele wet mag gekrenkt worden van de universele rechten van de mens. Zeg, zeggen de universele rechten van de mens niet dat iedere persoon het recht heeft op een, op een volwaardig proces, en het recht heeft op een advocaat, en het recht heeft op een eerlijk proces om zichzelf te verdedigen, of gelden die universele rechten van de mens niet voor de moslims? Want de moslims zijn degenen die dagelijks platgebombardeerd worden door het westen. Zijn het niet de moslims die worden platgebombardeerd door de Belgische troepen in Afghanistan, door de Nederlandse troepen in Afghanistan, door de westerse, uh, westerse aanwezigheid in Irak en de westerse aanwezigheid in Palestina? Waar is de rechtvaardigheid waarover jullie constant spreken? Waar zijn de universele rechten van de mens die jullie constant uh, gebruiken tegen de moslims? Erger nog, we hebben het Nuremberg proces gehad, die de misdadigers van de, van de Tweede Wereldoorlog heeft, heeft uh, aangeklaagd en bericht. Het Nuremberg proces heeft iemand aangeklaagd die 50 miljoen mensen het leven heeft gekost. Wie is Sheikh Osama in tegenstelling tot iemand die 50 miljoen mensen heeft gedood? En is Sheikh Osama... Hoeveel mensen heeft hij gedood als hij eh, achter alle zaken ziet die jullie hem van beschuldigen? Hoeveel? In tegenstelling tot wat de Amerikanen doen en wat de Westerlingen doen in de islamitische landen, is dat een druppel in de oceaan. En zelfs de daders van de Holocaust, de daders van de Tweede Wereldoorlog, de moorden, de massamoorden, genocide van de Tweede Wereldoorlog, zelfs die daders hebben jullie een eerlijk proces gegeven of wat eerlijk lijkt volgens jullie waarden en normen. Dus, waar is jullie eerlijkheid? Waar is de rechtvaardigheid waarover jullie spreken? Als we de versie geloven van Obama, wat wij zeker niet doen, maar laten we zeggen, we liggen ons erbij neer. Sheikh Hussamme werd geëxecuteerd, hij was ongewapend en zij hadden hem ge ge gearresteerd en dan hebben zij hem geëxecuteerd voor de ogen van zijn twaalfjarige dochter. Zijn twaalfjarige dochter. Waar zijn de westerse waarden enorm? Waar is de democratie? Waar zijn de universele rechten van de mens? Is een kind niet heilig volgens de universele rechten van de mens? Is een kind niet, normaal gezien, moet een kind niet beschermd zijn, een 12-jarig meisje? Of is voor jullie dan een 12-jarig meisje plotseling een volwassen vrouw geworden? En als het een vrouw zou zijn, een volwassen vrouw zou zijn, dan zeggen jullie nog altijd dat de vrouw moet beschermd worden en de vrouw moet, uh, moet zeker niet uh, het slachtoffer worden van de wanpraktijken van een, van, een, van een andere persoon. Michel Martin wordt toch morgen vrijgelaten volgens bepaalde bronnen in de media. De vrouw van Dutroux, die zelf verantwoordelijk was, die zelf mededader is geweest van de misdaden van Mark Dutroux, Wel, zij kan vervroegd vrijgelaten worden. Is dit jullie rechtvaardigheid? Een... Een, een, een vrouw die mededader is van het verkrachten en het doden en het misbruiken van kinderen, die wordt vrijgelaten. Maar de dochter van de Sheikh Hussama, zij mag kijken, rustig aan de toeschouwer zijn van een executie van haar vader. En daarom zeggen wij: het Westen laat dagelijks haar ware aard zien. En ik moet jullie teleurstellen, ik moet jullie teleur, teleurstellen, want jullie voorvaders hebben hetzelfde gedaan. Toen Noord-Dinzinki. Rahimahullah werd, gedo werd gedood 800 jaar na Christus ongeveer 800 jaar na Christus toen Noorddin Zinki de leider van de islamitische gemeenschap werd gedood waren er feesten in Europa hebben de Europeanen zich laten gaan alcohol, varkensvlees overspel, zij hebben zichzelf laten gaan maar wat was het resultaat van de dood van Noorddin Zinki, herinneren jullie, de, jullie dat? Wel ik zal jullie een geschiedenisles geven het resultaat van din Zinke was Salah al-Ayyubih. Kennen jullie die nog? Salah al-Ayyubih die Palestina heeft bevrijd van de kruisvaarders. Wel, jullie hebben nu gefeest met de dood van de Sheikh Hussein Of beter gezegd met de martelaarschap van de Sheikh Hussein Maar de geschiedenis herhaalt zich. Dus ik moet jullie teleurstellen. Na Sheikh Hussein zal een Salah opstaan die onze landen zal bevrijden met de wil van Allah. En die de westerse aanwezigheid zal stoppen. Dus jullie hebben gefeest, maar, het, maar de, het volgende feest zal voor ons zijn. En onze feesten zijn niet zoals jullie feesten met alcohol en overspel. En... Onze feesten zijn helemaal anders. En jullie, hebben, jullie zijn onrechtvaardig met ons. Maar maak jullie geen zorgen. De moslims zijn rechtvaardig. En de dag dat wij de touwtjes in handen hebben, zullen wij weer rechtvaardig zijn. Ook al zijn jullie onrechtvaardig tegen ons geweest. De dag dat wij de touwtjes in handen hebben, zullen wij rechtvaardig zijn met jullie. En dit zijn wij moslims. En in plaats van te feesten, jullie zijn het slachtoffer. Geloof mij, jullie zijn het slachtoffer van jullie eigen regeringen. Zij zeggen, dit is een overwinning. Justice has been done, zoals Obama heeft gezegd. 3 triljoen dollar voor één man. Vijftien jaar alle veiligheidsdiensten van de wereld zoeken naar een man. En waar woont die man? Die man woont juist achter een legerbasis. Van het Pakistanse leger die, die, die een, een groep huurlingen is. Voor het Westen, voor de Amerikanen en de Westerlingen in het algemeen. Dus ja, is dit echt een overwinning voor jullie? 3 triljoen dollar heeft die man jullie gekost. Een hele wereld was gemobiliseerd voor één man. En dan zijn ze zij nog blij om te zeggen we hebben hem. Na 15 jaar. Zijn jullie echt dat hij de overwinning is? Ik denk het niet. Vergeet niet dat man het dawahir, het dokter Ayman al-Dawahiri nog bestaat. Vergeet niet dat er nog heel wat andere personen zijn van Al-Qaeda. En los van Al-Qaeda laten we zeggen dat jullie Al-Qaeda volledig extermineren. Is de Taliban er niet? Zijn de moslims er niet? Waar gaat het naartoe en daarom is mijn raad in deze video, in deze boodschap leg jullie gewoon neer bij het feit dat de overwinning uiteindelijk zal zijn voor de moslims en daarom zeggen wij wij roepen dan de regering op wij roepen de regeringen specifiek en alle mensen in het algemeen dan roepen wij op om zichzelf neer te leggen bij het feit dat de overwinning uiteindelijk is voor de moslims en dat wij zeggen Stop met de massamoord en genocide op de moslims. Stop met de vijandelijkheid tegen de moslims. En leer uit deze list, leer uit de dood van sheikh Hussama ibn Laden, rahimahullah. Want er zijn, uit zijn dood zijn er heel veel lessen te, te, te leren. Ik hoop dat zijn dood niet zomaar voorbij gaat als iets dat er niet is gebeurd. Kijk hoe de media met jullie speelt. Kijk hoe jullie leiders met jullie spelen. 140.000 verhalen in één week tijd hebben we gehad. Zij veranderen constant van verhaal. Eerst was hij gewapend, dan niet. Eerst gebruikte hij vrouw, zijn vrouw als, als schild. Plotseling was het zijn vrouw niet en was zij geen schild. Eerst was hij gewapend, dan is hij niet gewapend. Eerst hebben een heeft Al-Qaeda een helikopter neergeschoten. Dan was het een, een, een, een defect, een technisch defect. Make up your mind. Dus nu eens wat jullie verhaal is. En dat, dat jullie gaan feesten, en dat jullie blij zijn met al deze zaken, bewijst gewoon hoe naïef jullie zijn. En bewijst gewoon hoe jullie leven met ooglappen. En daarom bieden wij jullie een alternatief. Open jullie ogen, open jullie harten. Om te beginnen door moslim te worden. Leg jullie neer bij deze godsdienst. Leg jullie neer bij dit licht dat jullie proberen te doven. Allah zegt in de Koran in de negende hoofdstuk. In de 33ste vers. Zij trachten het licht van Allah te doven. Maar Allah zijn, zal zijn licht behouden. Ondanks de ongelovigheid niet, niet, niet wensen of niet willen of niet goedkeuren. Dus jullie zullen het licht van Allah niet doven. Dood Osama of dood, dood de sheikh Osama of dood hem niet. Islam zal blijven bestaan en wij zijn de meest groeiende gemeenschap op aarde. Dus bij deze roep ik iedereen op om moslim te worden om, om te beginnen. En al wie geen moslim wil worden roep ik op om te stoppen met de vijandelijkheid tegen de islam. Want jullie bewijzen dagelijks dat jullie niks winnen met, met jullie vijandelijkheid. Jullie verdienen er niets aan. Ondanks jullie bommen, ondanks jullie triljoenen die jullie hebben gespendeerd, nog steeds bestaan de moslims. En nog steeds is de zwarte vlag van la ilaha illallah nog de Allerhoogste. En zijn jullie vlaggen de Allerlaagste. Toen de moslims in de bergen waren aan het strijden in Afghanistan, waren jullie leiders verstopt in het Pentagon en in het parlement. En komen zij met persconferenties de moedige mannen uithangen. Ik wil jullie zeggen en een lesje leren. De kleinste kinderen van onze gemeenschap, de zwakste vrouwen, hebben meer lief dan alle jullie, al jullie leiders samen. Dus gaan jullie dan niet stilstaan bij deze kwestie? Ik hoop dat dit bericht heel duidelijk is geweest voor iedereen. En ik hoop dat iedereen even stilstaat bij mijn woorden, los van het feit dat wij extremisten zijn zoals jullie ons proberen te beschrijven los van het feit dat we terroristen zijn zoals jullie van ons denken los van het feit dat al-Qaeda doet wat zij heeft gedaan los van het feit van aanslagen of geen aanslagen probeer even objectief te kijken iemand die 50 miljoen mensen dood krijgt een proces een zogezegd eerlijk proces en een moslim wordt geëxecuteerd door een groep huurmoordenaars. Voor de ogen van zijn dochter. Zijn lichaam wordt in de zee gegooid. Geen respect voor een dode. Geen respect voor een dood lichaam. Totaal geen respect voor nog, het leven, nog een levende, nog een dode. En dan noemen jullie jullie zelf democraten. En noemen jullie jullie zelf de mensen die strijden voor de universele rechten van, van de mens. Denk even na bij deze kwestie. Ik hoop dat er harten zullen luisteren naar mijn woorden. En al wie informatie wil, die mag altijd contact opnemen met ons naar www.shariaforbelgium.com ofwel shariaforbel.hotmail.com. En wij staan open voor alle vragen, suggesties, kritiek, debatten. Wij staan er open voor. En mogen Allah. Deze, ik vraag Allah om onze gemeenschap de overwinning te geven. En ik vraag Allah om ons de kans te geven om de sharia te implementeren en de islamitische wetten te implementeren zodat wij rechtvaardigheid kunnen brengen voor zowel de moslims als de niet-moslims. En de dag dat wij dit zullen krijgen van onze Heer is nabij. En tot dan zeg ik, salamun ala man ittaba' al-huda. Naam, Osama. Naam, Osama. Naam, Osama. Naam, Osama. Naam. Osama, naam Osama fi jabīn al